9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag staat vierkant achter de agenten... die afgelopen weekend een Russische diplomaat arresteerden. Volgens Van Aartsen konden ze niet anders. De politie had de plicht om de kinderen van de Rus te beschermen... op grond van het kinderrechtenverdrag en de politiewet, zegt de burgemeester. De Rus zou in beschonken toestand zijn kinderen hebben mishandeld. Eerder vandaag bood Nederland excuses aan voor de arrestatie... omdat hij in strijd was met diplomatieke regels. De Russische diplomaat is tevreden met die excuses. Nog voor het einde van dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter. Dat heeft minister Hennis de Tweede Kamer laten weten. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend 37 Jsfs te willen aanschaffen als opvolger van de F-16. Twee testtoestellen zijn al aangekocht. Vier piloten beginnen deze maand nog aan de theoretische opleiding. In december kunnen ze dan met de testtoestellen gaan vliegen.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 Het gaat om een baby die overleed door mishandeling en een eenjarig kind uit een ander gezin dat zwaargewond op de intensive care belandde. Vermoedelijk ook na mishandeling. Volgens de inspecteurs zijn eerdere signalen niet goed of te laat aan andere instanties doorgegeven. Ook werd er niet krachtig opgetreden toen de ouders in beide gezinnen hulp afhielden. De inspectie wil dat de betrokken instanties als huisartsen, maatschappelijk werk en de politie actie ondernemen om de hulp aan kinderen te verbeteren. Het weer, vanavond buien en veel wind. Vannacht koelt het lokaal af tot onder de 5 graden. Morgen vooral in het westen veel buien, mogelijk met onweer en hagel. In het noordoosten schijnt de zon regelmatig. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Bij Raamsomsveer is er een ongeluk gebeurd op de A59... de weg tussen Zirikzee en Den Bos. Er is een ongeluk met een vrachtwagen en meerdere personenauto's. Bij het knooppunt Hooipolder is de weg voorlopig in beide richtingen dicht... Verkeer van en naar Den Bosch kan het beste omrijden via Gorkum en Dordrecht. En er is bij Amsterdam ook een ongeluk gebeurd op de A10. Als je vanaf de A10-oost naar de A10-noord rijdt... kom je tussen Knoopend Watergraafsmeer en Nieuwendam in 4 kilometer file terecht. De rechterrijstrook is dicht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Winfried Baijens. Het is 4 over 9. Cannabiskoning Arjan Roskam reist de wereld over... om op zoek te gaan naar de beste wietzaden. In zijn rugzak altijd wat flessen whisky om heel uit weer thuis te komen. Er wordt zometeen uitgebreid al zijn avonturen hier. En zeg je wiet, dan zeg je ook Tim Hofman. Nee, het is woensdag natuurlijk. En op woensdag kom jij weer met het laatste digitale nieuws. En het is een horloge, hè? Maar het ja. bestaat nog niet. En ik vraag me ook af... Of iemand hem eigenlijk wel wil hebben? Uh, dat gaan we zo bespreken, ja. Daar gaan we het over hebben. Volg ons, BNN Today. Roep wat je wilt op facebook.com slash En de webcam die staat natuurlijk weer aan. Check daarvoor radio1.nl. Hey Mr. Noido. Hey Mr. No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 Dat is leuk, Sherry En Het plaatje heet. Uh, verrassing. Mr. No It All. Beste Rudolf. Beste Witvliet, we hebben hoog bezoek in de studio. Heusse wiet royalty zelfs. Arjan Roskam is er namelijk en die staat ook wel bekend als Koning Cannabis. Hij is oprichter van de Greenhouse Coffee Shops. en winnaar van, hou je vast, 36 Cannabis Cups. Nu zul je denken: ja, de Cannabis Cup, de Cannabis Cup. Maar dat zijn wel mooi, de Oscars van de wietteelt. En dat maakt Arjan Roskam de Jack Nicholson van de skunk. Het mag duidelijk zijn, this man knows his weed, sterker nog. Hij vliegt de hele wereld over op zoek naar zeldzame en bedreigde soorten. En daar maakt hij documentaires over. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met His Royal Weedness, Arjan Roskam. Ja. Arjan Roskam, welkom hier in de studio. Uh, het is een, eigenlijk bijzonder dat we je kunnen krijgen in de studio. Want je bent altijd, gewoon altijd weg en onderweg, hè? Ja, bijna altijd wel, ja. Zeg maar 200 dagen per jaar. Jezus. Uh, waar ben je net geweest? Ik kom nu net terug uit Tahiti. En uh, zijn we geweest om te kijken of we daar goede nieuwe opnames kunnen maken. Maar de laatste film die we geproduceerd hebben was in Colombia met Wise. Ja. Uh, de, de, op die filmpjes en waarom je dat doet, daar komen we zo. Maar eerst even jouw core business, noemen ze het dan. jij ja, jaagt op zaden. De beste wietzaden die er te vinden zijn. Ja. Um, uh, want dat is jou, jouw werk. Daar verdien je, je geld mee, neem ik aan. Ja, ja onder andere. Uh, Bedrijven bestaat uit veel meer facetten. Maar uh, het spannendste en het leukste is natuurlijk uh, in de buitenland reizen. En uh, daar uh, zaden gaan vinden en terugbrengen naar de bewonende wereld, zeg maar. Ja. Je hebt ook uh, wat zaden meegenomen, klopt dat? Want hier bij de nws ja. leek ons wel grappig als we straks dan gewoon buiten... Want er is zo'n tuintje hier waar ook... En de rest wel als lunch. Ja. Dat we dan daar, daar een paar van die plantjes achter Kunnen ze hier overleven? Of, uh? Ja, dit is nu niet de goede tijd natuurlijk. We moeten planten in mei zeg maar. Maar um, dan gaat het prima. Ja. Uh, wat voor zaden zijn het eigenlijk? Um, we hebben nu een aantal soorten meegenomen. Ik weet niet wat ze in de zak hebben gestopt. Want we hebben 45 verschillende soorten in onze zaadbank van Greenhouse en de Strain Hunter Seedbank. Hmm. Maar we hebben ongetwijfeld een aantal erin gestopt die geschikt zijn voor de Nederlandse bodem. Ja. We praten over wil. We, we praten over duur grote bedrijven. Dit is een lucratief Business volgens mij? Ja, dit is een lucratieve business, maar ons bedrijf staat ook al bijna 30 jaar, dus we hebben wel een track record opgebouwd natuurlijk. Ben je rijk? Nee, maar ik ben wel heel gelukkig. Mooi. En is het, een, is het volledig legaal? Want het zadenvervoeren, kweken, et cetera, dat mag, hè? Ja, eh, zadenverkopen mag in grote delen van de wereld niet kweken, wel in een aantal landen. Dus het eh, bedrijfsmatige teelt vindt plaats in het buitenland. De zadenman moeten we je dus eigenlijk noemen. En voor mensen die wel eens gebloot hebben, die, die herkennen gelijk White Widow. Als ik dat noem, Super supersilver, hees. Ja. Dat zijn soorten waar jouw naam onder staat. Ja. Hoe, is ja. dat, hoe is dat tot stand gekomen? Serieus? Wacht even. Hallo. Hij heeft dat gemaakt. Hallo, ja. laten we het even aanzetten. Dat ja. is nogal wat. Ja, dat zijn een aantal soorten. We hebben een stuk of 25 soorten ontwikkeld in de laatste, nou, laat ik zeggen, 20 jaar. En dat zijn ook de, de, de soorten waar we, dus zeg maar, wereldkampioen mee zijn geworden. En Amerikaanse Cannabis Cup mee hebben gewonnen. Maar White Widow kent echt, zelfs mensen die nog nooit gebloten hebben. die hebben ooit wel eens een keer gehoord van White Widow. Dit is de fucking ja. Freddy Heineken van de Wigbeel zit hier <laughs> hoor. Ja. Ja, dat zijn, zijn soorten die bij ons vandaan zijn gekomen, dat klopt, ja. ja. Kortom, uh, Koning Cannabis is een uh, terechte geuzennaam... maar um, je doet nog iets daarbij. Het geld verdienen is die zaden... Uh, maar je bent ook bezig met hele tijd, uh, een camera moet mee. Je, je onderneemt van alles om reportages te maken... films over wat je aan het doen bent. Waarom doe je dat? Nou, wat voor ons dus heel belangrijk is... is om gewoon te laten zien aan de wereld... wat cannabis eigenlijk echt betekent voor deze wereld. Hè. Om de naar bijvoorbeeld zijn 200 miljoen mensen... afhankelijk van deze plant. Vooral heel veel arme boeren, arme gezinnen... En in het kader van het normaliseringsproces en het reguleren voor de toekomst, willen wij laten zien hoe normaal en hoe belangrijk deze plant voor deze aarde is. Als, als jij zegt uh, kader van het normaliseringsproces, dan bedoel je gewoon legaliseren. Je hebt het gewoon ja, dus, niet moeilijk over. Le doen. Uh, legaliseren is een beetje een duur woord. Uh, wij proberen het te reguleren. Dat gebeurt nu in Amerika, Canada, Uruguay, Spanje. Helaas nog niet in Nederland, maar die gaat natuurlijk vanzelf mee in de vaart van Amerika. Ze zijn er mee bezig, hè? Ze zijn er mee gemeentes, bezig, in gemeentes. Maar goed, het moet natuurlijk op nationaal niveau gebeuren. Ja. Twee weken geleden heeft Barack Obama de eerste aanzet gegeven. Het ministerie, ministerie van Justitie in Amerika die heeft een brief doen uitgegaan naar alle staten. En daar wordt en het recreational en het medicinale gebruik basically gelegaliseerd. Ja. En wij weten vanuit de democratische partij dat over drie jaar wordt Hillary Clinton de nieuwe president. Dat staat zo goed als vast. En dan gaan ze ook de federale wetgeving aanpassen. En dan gaan ze die 100 tot 200 miljard dollar aan accijns gaan ze innen. En ja, je hebt daar ook nog de republikeinen hè? Daar moet je nog wel even rekening ja, mee houden Ja, maar hoor. ook de republikeinen zijn nu voor meer dan 50% mee in hun eigen partij. Dus uh, ook dat probleem is opgelost. Europa heeft het wat lastiger wat dat betreft. want Er zijn toch al heel veel landen, ik bedoel wij kunnen het in Nederland bijvoorbeeld wel willen, zelfs in Nederland is daar geen meerderheid voor te vinden, maar toch, in Nederland willen dan, eh, dan lukt het nog niet in Europa, hè? En dan is het toch een beetje lastig. Natuurlijk. Nou, het lukt wel in Europa, want Spanje is nu door de bocht, daar zijn inmiddels 1500 koffieshops in Tsjechië Portugal, dus dat gaat hartstikke goed. Hmm. In Nederland is ook een overgrote deel van de bevolking voorstels binnen de VVD, 56 procent. Dus ook in Nederland gaat nou, dat gaat het gewoon op, gebeuren. Iver opstelt, want ik heb hier heel veel reportage over gemaakt. Ja, de, voor Spuit, Tim Stuintje. stuintje. Ja. Ja, ja. Dit, is, dit wordt een lastige pit, hoor, met Fred Teve en, uh, en Iver opstelt daar aan het roer. Ja, oké, okay, maar goed, Ivo opstelte en Fred Teven gaan er natuurlijk niet. Per definitie, die, die, die, die over, um, over twee jaar zit er een nieuwe regering Ja, dat is ook zo. Maar en voor nu is dat echt best wel is het een ja, hard fit. Nee, meter. voor nu is het uh, natuurlijk nog een beetje hangende wurg voor de Nederlandse regering. Ja. En, maar ik hoop op de toekomst dat dat beleid veranderd gaat worden. Ja. Wij zijn er met een grote groep mee bezig. We proberen een maatschappelijk draagvlak te creëren. En we hopen dat bij de volgende kabinetsperiode we daar verandering in kunnen gaan ja. brengen. Ja, even, even, want uh, dat is uh, de idealist in jou, maar uh, natuurlijk ook. Want je handelt erin, dus het is ook een zakelijk belang. Wel. Voor jou is het ja. natuurlijk een goede zaak zijn als er heel veel meer koffieshops over de hele wereld zijn. En ja. dat het legaliseren een beetje een vorm krijgt. Um, uh, maar je probeert... Die idealist, dat is ook aanwezig. Het is niet alleen maar voor het geld... Nee, die films nou ja, die je dat zijn een soort avonturenfilms. Hè? We zien niet alleen maar een soort, hé, hey, dit is een uh, mooie nee, het zijn echt avonturenfilms. Ik ben, ik ben als een uh, idealist ben ik begonnen, en dat ben ik nog steeds. Mijn passie ligt gewoon bij die plant. En dat wij toevallig heel succesvol zagen. Ik je, je, je een goede grap mee maken? Nee. Ik nee. ja, ja, ja, ja, lacht, passie bij de plant. Maar ik heb heel veel mensen gesproken in deze business. Dat is echt de core, het hart gaat om die plant, Ik slaap en ik leef die plant. Voor mij is die plant echt alles. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Uh, at Being and Today zullen we ook even een voorbeeld van die films twitteren. Dat doe je voor Vice bijvoorbeeld. Nou. Dat is toch wel even goed om een indruk te krijgen wat je dan precies doet en wat je ook allemaal meemaakt. Dat horen we zo meteen ook. En gaan we ook vertellen waarom je er met de grote Richard Branson van Virgin dan gaat zitten praten. En die gaat je dan ook nog heel veel geld geven. Dat allemaal zo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 Fun and some nights. Elke woensdag behandelen we de digitale wereld... en alles wat daarin en omheen gebeurt... met onze eigen gadget professor Tim Hofman. En we Hi. gaan het... Oh, ja, we hoorden je al, hè? Je was er al gewoon, onze Tim. Er al, ja. We gaan het hebben over een speciaal horloge... en die heet De Tikker. Ja. Uh, bekend als nu al de Death Watch. De Death Watch. Ja. Uh, het is een horloge. En uh, uh, heel kort gezegd. Na de, de, de... Je hebt natuurlijk de Apple horloge nu. en horloge. Dus een beetje een trend. Uh, de ticker. De Death Watch. Dat is een horloge dat aftelt tot het moment dat je sterft. Huh? Ja, heel bizar. Dus uh, uh, daarom heet hij ook Deadwatch. Hij is nog niet, want het is een crowdfundingsproject. Uh, dus je kan allemaal een klein paar euro's inleggen. Of heel veel. En dan als er genoeg is, dan wordt hij gemaakt. Uh, maar uh, nou, het gaat om het volgende. Je krijgt een boekwerk. En hij rekent dan uit aan de hand van het boekwerk. Wanneer je doodgaat en tikt af. Dus je kan op je horloge kijken. En in plaats van dat je ziet het is kwart over vier. Je hebt nog uh, hoeveel dagen te leven? Vakke geinig. We hebben ook uh, een, een klein uh, stukje vanuit het filmpje. Introductiefilmpje. Laten we even naar luisteren. So have the time of your life with Ticker, the death watch that makes every second count. Wearing a Ticker is a statement to the world that your biggest priority in life is living. Please help us help you do that and support us on Kickstarter. Oh, and Ticker also tells you the time. Oké, okay, honderden vragen krijg ik hiervan. Wat dan? Uh, nou, laten we even beginnen met, uh, want jij zegt, een boekwerk ja. krijg je erbij. En daaruit kun je dan vervolgens analyseren hoe lang ik je nog ja. leeft. Uh, hoe werkt dat? Nou, hoe werkt dat? Kijk, het is, het is nog niet gemaakt. Dat is het hele boekwerk is dus nog niet helemaal. Maar waar je vanuit kan gaan, is dat ze vragen of je rookt, drinkt, uh, waar je woont. Bijvoorbeeld, uh, het land maakt natuurlijk uit. Hoe oud je bent, dat speelde ook mee. Want als je in 1950 bent geboren, is het anders dan 1990. Ja. Kleine detail. Uh, en en maar allemaal dat soort dingen. En nou is er ook een, een, een app, die heb je al wel, de uh, Dead uh, Timer. Mag ik nog daarvoor een andere vraag stellen, nee. die misschien nog veel belangrijker is? Nee, kom maar, op, kom maar op. Waarom? Waarom? Waarom zou je dit willen weten? Ja, dat weten? I don't know, man. Ik denk dat ja. Ja, maar zij zoeken <totstuken> mensen met geld. Ja, dus ze hebben ook een reden waarschijnlijk. Hun, wat, zij, wat zij zeggen: hun punt is dat je dan leeft alsof iedere dag je laatste is. Dus dat je heel bewust bent van hoe het Maar lang dat is niet heb. zo, want je ziet dat je er nog 500.081 ja. hebt. Kan ook. Dus je kunt ook denken, ach, laat maar gaan. Ja, ik krijg het zaad. Ik ga vandaag helemaal geen fuck doen. Ik zo zoek over twee hebt, jaar rond. Dus. Ja, nee, maar je hebt ook wel apps die dat doen, hè? De, dead, uh, de dead timer. Ik heb jou even uitgerekend. Je bent van 77. Ja. Um, jij drinkt wel, rookt niet, woont in Nederland. Een aantal, aantal dingen heb ik ingevoerd. Jij gaat dood, komt-ie. Hebben we een Doe ik al? 20 februari 2046. 46. dat is 46. Uh, ben je 67? Uh, 46. Oh, 77. 67. Dat is prima. prima. Dikke prima. Tien jaar eerder mag ook. Ik ga je iedere dag meedoen hoeveel dagen je nog hebt. <laughs> en als je levensmoe bent, kun je dat ook invoeren. Um... Depressies, dat soort dingen. Dat doe we wel belangrijke zaken. Ik weet, ik weet nog niet precies wat in het boekwerk staat. zou wel kunnen. Ja, als je, als je zegt uh, ik ga morgen zelf moet plegen, dan heb je een heel uh, duurloos gekocht voor niks. Dus dat... Uh, uh, maar nogmaals, zij, zij zeggen dus als je bewust bent van de tijd die je hebt, dan leef je anders. Ja. Nou is dit een soort bewustzijnsgevoel wat, uh, wat vaker terugkomt in apps en in allerlei gadgets? Begrijp ik. Uh, je hebt een paar uh, apps uitgezocht waar dat ook allemaal centraal staat. <lacht> ja, he? dat is best wel hip hè? natuurlijk. Je hebt die slaapsensor die kijken hoe je slaapt, uh, wat, wat je doet in je slaapt. Um, je, hebt, je hebt zelfs nu apps die, en die worden ook gemaakt. Uh, dat is er eentje die zegt nog niet naar de dokter moet bijvoorbeeld. Ik heb er drie uit, uh, uitgezocht. We beginnen met de Blue Fit. Uh, en laten we even weer luisteren naar een stukje uit het promotiefilmpje. Blue Fit is a water bottle. that's intelligent and connected to your smartphone. <laughs> Bluefit is about helping you lose weight. It's about helping you think clearer when you're hard at work. It's about peak efficiency when you exercise. It's about feeling better about yourself. <laughs> Dat <is hasse> <laughs> een, een, een, een waterfles. Ja. Ja, ja, dat is geen grap. Dus wat heb je? Je hebt een waterfles met allemaal sensoren erin. Die koppel je aan een app op je telefoon. En aan de hand van uh, uh, uh, wat je gaat doen die dag, dus afvallen, sporten of je dagelijkse ritme, en de luchtvochtigheid en de temperatuur, en weet ik het allemaal, rekent die uit hoeveel je moet drinken, wanneer je moet drinken, wat voor temperatuur water je moet drinken, bla, bla, dan krijg je dan op je telefoon. I'm not making a grapje over hier. Is echt Dit waar. bestaat er al. En daar betalen mensen ook voor. Uh, nee, deze is ook voor de, de, de, zit okay. ook nog in de crowdfunding. Okay. Alles wat ik nu ga noemen zit nog in de crowdfunding. Dus vind ja, je het is we een leuk idee. Je nog, kan je, kan we, je investeren. We kunnen nog bespaard blijven in. GoGo, gewoon ja. gaan. Uh, de volgende gezondheidsketch, hebben we ook. En dat is de voedselscanner. -spec, the spectrum is uploaded to our server, where a program analyzes it. Within seconds, information about what's in the food appears on your smartphone. Wat is dit? Ja, dit is de, de Telspec. En ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, deze heb ik uitgekozen omdat hij heel... Uh, ik geloof hem haast niet. Nee. Want hij, wat, doet wat, hij? wat doet, hij? doet ja. hij? Je hebt een apparaatje in je hand... Uh, maar dit is echt hè? trouwens, dit is, het is geen geintje, want het klinkt natuurlijk als een geintje van een webblog. Denkt, oh, dit is geinig satire. Nee, je hebt een apparaatje in je hand, koppel je ook aan je telefoon. Je scant je eten. Een foto hè? gewoon. Ja, gewoon. Uh, verder niks, fancy gewoon een foto. Ja, nou ja, en, en dan uh, ziet hij hoeveel suiker erin zit, vet, vitamine, vezels, gluten, bestrijdingsmiddelen. Dat appje gaat naar je smartphone en dan kan je checken ja, of, de, nou, ja, hier staat of de informatie van je verpakking met je eten klopt. Dat? Of, of, of omdat het goed voor je is, of dat er gluten in zit allergisch. Weet ik het, nou denk je, hoe kan dit? Nou, dat is een combinatie van uh, spectrometer en algoritme. Kortom, licht en algoritme. Ik heb geen idee. Ik heb, ik heb ja, hier in het Engels staan. Hij herkent wat er, wat er, wat er, wat er ligt. Ja, maar ik, een aardappel. Maar ik heb even, how, how will it work? Er is een kopje daar. En het light is made up of particles called photons. When you beam up the low-powered laser in the telspec scanner at the food, Some of the uh, uh, photons are absorbed. Bla, bla, bla, bla, bla. Heel verhaal. Ik snap er gereed van. Pagina 888, komt, 888, dames en heren. De tekst wordt het allemaal ondertiteld. Ja. Hey, dit lijkt mij grote bullshit. De laatste. De um, sunfriend, luister maar. Here's Joe on a beautiful tropical beach. Hey, here's a situation where Joe is prepared. With the sun blazing directly overhead, it's a good thing Joe remembered to wear his UVA plus B sunfriend. Developed from the same advanced photodetector technology that NASA is considering for several space programs. Kijk, ja, denk hier geloof ik, ik misschien wel een ja, beetje. Ja, ik in. ook. Ik vind dit eigenlijk wel goed en vooral voor voor kids en in Nederland natuurlijk niet, want hier schijnt de zon mij, Maar Australië of of weet je wel, waar of mensen met een roze uit. uitjes, zoals Rolf hier. Ja, ja, bijvoorbeeld uh, Britten. <tus> Nee, niet tegen. Dit is zo. Ja, nee, als je een beetje meer dus, okay. uh, rood pigment in je uit. Op de radio dan. maakt het niks uit. Dat is prima. Uh. <laughs> Ik heb het zelf ook. Kijk, oranje baard. En alles. Ga maar door. Luister, maar um, dus, dat is een horloge. Dat doe je om. Mete UV-straling. Uh, en aan de hand daarvan, als ze dan alle elf lampjes branden. Um, dan weet je als kind of als volwassen zijnde. UV-straling is te heftig. Ik moet uit de zon of ik moet mezelf insmeren. Dus deze is ook oprecht handig. Want uh, huidkanker bijvoorbeeld is natuurlijk ook, uh, nou, ik weet dat nog altijd twee jaar terugkoppen waren, dat het haast epidemisch was huidkanker. Dus in deze, dit is, dit is een handige, denk ik. Wel geinig want er wordt elke keer dat horloge ook in je arm gebrand. En, en dan, ja. Ah, <tie> hey, even een resume, want uh, die, die laatste drie, daar denk ik dat er eentje van wel uh, inderdaad bruikbaar is. Ja. Die Death Watch, uh, uh, uh, staan ze een beetje goed? Uh, enige kans ja. dat, dat mensen, want er ja. zijn natuurlijk wel mensen die zo'n hebben dingetje misschien toch wel willen hebben. Die Death Watch is vrij nieuw. Je hebt die Sunfriend. Die heeft 1000 euro van de 75.000 opgehaald. Nog 56 dagen te gaan. Dus, dus in principe, het kan nog, het kan nog. De Telspec, die gaat heel goed. Die zit al op de helft van de 100.000 ongeveer. 38.000 dagen te gaan. Dat is die scanner van je eten. Dus er zijn dus echt mensen die hier echt in geloven. Ja. En dan heb je die Bluefit. Dat is die waterfles. En die staat op uh, kleine 28.000 euro van 150.000 euro. Die hebben nog 24 dagen te gaan. Heerlijk Tim, ja. uh, uh, dank u er. Dat we niet te lui worden. Uh, ja, precies. Ja, maar ja, maar. Die techniek van tegenwoordig. Daar gaan we nog wat aan hebben. Uh, zometeen uh, blijf lekker zitten, Tim, want praat mee. Jij als cannabiskenner met de cannabiskoning yes. hier. En uh, Monique, die uh, is op reis. Dat hoor je ook zometeen na de dijk. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan.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 De dijk. Prachtige, mooier dan nu. We gaan naar Monique Samenwel, journalist en politicoloog En ze reist op dit moment door het Midden-Oosten. Daar onderzoekt ze wat het effect is van de strijd in Syrië op omringende landen. Voor BNN Today houdt ze een uh, audiodagboek bij. En vandaag hoor je dag 2. Dit zijn de vreedzame geluiden van Mogador, een vluchtelingenkamp op anderhalf uur rijden van Erbil. Het is geen serisch vluchtelingenkamp zoals u misschien zou denken, maar een kamp van Turkse PKK-strijders, koerdisch turkse PKK-strijders, die 15 jaar geleden naar Noord-Irak zijn gevlucht om onderdak te vinden bij de Koerden hier. Het gebied ligt tussen het grensgebied van de Koerdische autoriteit en de Irakese autoriteit van Bagdad. En daarom was het een ramp om hier te komen. We werden om de havenklap gestopt, auto uit, alles eruit. Paspoorten hier, paspoorten daar. Ondervraagd, soms wel een half uur lang, maar dan zijn we er toch. En kan ik als eerste journalist zien hoe deze groep van een paar duizend vluchtelingen is uitgegroeid tot 16.000 vluchtelingen die hier al 15 jaar wonen. En hun kamp, dat is veranderd van een paar tenten in stenen en modderige hutjes. Ze hebben zelfs bomen laten groeien hier midden in een soort van woestijnlandschap. Om iets te hebben wat hen herinnert aan thuis, de groene bergen van Turkije of wat zij zien als Koerdistan. Ik vraag me af wat het lot is, wat het lot zal zijn van deze vluchtelingen die hier niks te doen hebben. Niks te zoeken hebben verder. Zodra je uit het kamp komt, zie je alleen maar... Zand en stenen, zover het oog reikt. De mannen werken in Mosul of in Erbil. De vrouwen zijn hier constant onder het wakend oog van eindeloos veel beveiligers, pkk strijders Irakese soldaten, Koerdische soldaten. Ik ben bang dat ook de Koerdische Syriërs niet snel meer terug zullen kunnen keren. Naar Syrië. Dat hun tentenkampen en kleine hutjes zullen worden uitgebouwd tot nieuwe stadjes, nieuwe steden hier in Noord Irak, waar de Koerden vanuit Iran, vanuit Turkije en vanuit Syrië massaal naartoe trekken. Omdat ze eindelijk hier Koerd kunnen zijn, trots Koerd, zonder bang te zijn, te worden aangevallen. Morgen in BNN Today krijg je natuurlijk dag 3 van het dagboek van Monique Samuel. En je kan het ook allemaal volgen, op BNN Today. Daar tweeten we ook wel eventjes de uh, dagboeken zoals ze nu zijn verschenen. Zometeen vertelt Arjen Roskam. Radio 1, Winfried Bajens, BNN Today. Over zijn, daar komt de rest van de zin, over zijn zoektocht naar het perfecte wietzaadje... en waar die zoektocht hem allemaal heeft gebracht. En je hoort of de gemoederen een beetje bedaard zijn tussen Nederland en Rusland. Maar eerst. Dit is Radio 1. Het NMS journaal van half tien met Kees Groot. Burgemeester van Aartsen van Den Haag staat vierkant achter de agenten die afgelopen weekend een Russische diplomaat arresteerden. De politie had de plicht om de kinderen van de Rus te beschermen, zegt van Aartsen. De diplomaat zou in beschonken toestand zijn kinderen hebben mishandeld. Eerder vandaag bood Nederland excuses aan voor de arrestatie omdat de Rus diplomatiek onschendbaar was. Nog voor het einde van dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter. Vier piloten beginnen deze maand nog aan de theoretische opleiding. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de JSF... maar volgens minister Hennis kan het opleiden van de piloten niet worden uitgesteld... om te voorkomen dat de vliegers onvoldoende ervaring hebben als de testfase in 2015 begint. En de Surinaamse minister van Financiën, Adeline Weinerman... is opgestapt op verzoek van president Bouterse. Het is de tweede keer in de afgelopen twee jaar... dat de minister van Financiën wordt weggestuurd. Suriname komt geld tekort, volgens sommigen... omdat Bouterse bezig is zijn verkiezingsbeloftes in te lossen. En die kosten geld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Kees Groot, dankjewel. We gaan naar Rusland. Roelof. Je hoorde het Kees net al zeggen, de vraag hoe ver mag diplomatieke onschendbaarheid gaan... was de laatste dagen actueel, want we hadden een heuse rel op hartstikke hoog niveau aan onze broek hangen. Er is knallende ruzie tussen Nederland en Rusland. De Haagse politie haalde afgelopen weekend een Russische diplomaat uit zijn huis in Scheveningen omdat hij dronken zou zijn en zijn kinderen zou hebben mishandeld. Deze Dimitri Borodin kon het allemaal niet zo waarderen. Immers als diplomaat ben je dus onschendbaar... en mag je best je kinderen afranselen als je er zin in hebt. En eigenlijk waren alle Russen woedend. President Poetin eiste excuses... want Nederland zou zo'n beetje alle verdragen geschonden hebben die er bestaan. Minister Timmermans was eerst nog een beetje terughoudend. We gaan eens even heel rustig op een rijtje zetten... wat er nou precies gebeurd is uh, zaterdagavond en zaterdagnacht. En als we alles weten, kunnen we conclusies trekken... of er iets uh, niet goed uh, of wel goed is gegaan. En als er aanleiding voor is, dan zullen we onze excuses aanbieden. Maar alleen als er aanleiding voor is. Nou, kennelijk was er aanleiding, want vandaag kwamen die excuses aan het adres van Rusland er. Dus Frans Timmermans had wat uit te leggen. De Haagse politie heeft een melding gehad en heeft uh, professioneel op die melding uh, gereageerd. Dus ik heb persoonlijk uh, ook begrip voor hoe de Haagse politie is opgetreden. Maar de regels zijn nu eenmaal in dat verdrag. Dat als iemand immuniteit geniet, zoals dat heet, mag die niet worden aangehouden... en ook niet worden opgesloten. Eindelijk momentje voor onze minister. Diplomaat Borodin is weer gelukkig, hoor. Die zegt, ik hoop dat het Nederland-Ruslandjaar... dat we ook wel het jaar van vriendschap hebben genoemd... echt vriendschappelijk gaat zijn. En dat belooft inderdaad nu al een topfeestje te het worden. Het is een ongelooflijk verhaal, ja. We gaan er even over praten met uh, Olaf Koens om mee te beginnen. Onze man in Rusland. Olaf, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, Borlin heeft de excuses geaccepteerd. Hij is blij, niks meer aan de hand. Maar Pushkov, voorzitter van de buitenlandcommissie van het Russische parlement... die zegt, daar nemen wij toch geen genoegen mee. Hoe zit dat? Nou, uh, dat heeft onder andere mee te maken dat Rusland behalve excuses ook nog een uh, grondig onderzoek uh, wil hebben. En dat Rusland wil dat de daders van deze grove diplomatieke schending uh, hard gestraft zullen worden. Nou, dat, uh, dat, dat moet dus de komende dagen blijken. Maar ja, met excuses alleen neemt Rusland niet genoeg. Ja, eigenlijk heel typisch. Hè. Rusland kan dus gewoon een incident waarin het eigenlijk zelf fout zit. Hè. Een dronken diplomaat die zijn kinderen uh, wel of niet slaat, dat, dat moet nog blijken. Maar uh, he, de, daar speelt het. Uh toch eigenlijk uh, geen goede rol. Gelijk met om te draaien de slachtofferrol en zeggen... oh, alle die zijn geschonden, jullie zitten fout. hele nee. slimme zet uh, van Rusland. En uh, ja, van Finland heeft uh, zeker wat uit te leggen. Ja, jij als Nederlander in Rusland uh, ziet dat, dat ze het omdraaien. Maar ziet de Rus en er is dat eigenlijk ook? Dat, uh, dat, dat het zo'n spelletje is? Uh, nou, eigenlijk niet. Kijk... Uh, uh, die die die, echt die fout van haar de politie, dat ze uh, die man gelijk heb, uh, nogal hardhandig hebben aangehouden zelfs. Ja, dat, daar is eigenlijk iedereen het hier overheen. Niet alleen hier, ook in de rest van de wereld. Ja, er zijn gewoon bepaalde regels uh, wat diplomaten betreft, en Daar heb je je aan te houden. Um, kijk, het, het, het, het verhaal wat wij in Nederland kennen, dat hij uh, dronken was, dat zijn vrouw dronken was, dat er een auto-ongeluk was, dat de politie daar daarna binnenkwam, dat er berichten waren dat van zijn buren dat hij zijn kinderen sloeg. Ja, dat verhaal wordt in Rusland natuurlijk niet verteld. In Rusland wordt het gewoon verteld. In Nederland pakten een, een Russisch diplomaat keihard aan. Ja, dat kan dus niet. Maar wat ik me ook afvraag, hoe, uh, wat heeft Nederland nou te verliezen? Waarom, waarom zegt Nederland niet, uh, ja, we hebben gehandeld zoals wij dachten dat we moesten handelen. Uh, bekijk het maar uh, met je excuses. En uh, prettige dag nog. Nou, Nederland heeft een hoop te verliezen. Uh, vandaag heeft uh, uh, de Russische, ja, noem het maar, de keuringsdienst van waarde... ...die heeft al gezegd, wacht eens even, hoe zit het eigenlijk met die Nederlandse kaas? Volgens mij deugt hij helemaal niet. duitse producten? misschien moeten we dat eens gaan herbekijken. Ja. Uh, volgens dan ook uh, uh, de, een ander deel van het ministerie kan erover eens... ...ja, die, die Nederlandse tulpen, die deugen ook niet. Ja, en dan kom je toch even aan het hart van uh, Nederland, namelijk de export... De export van de zuiverbrug en de, de bloemen richting Rusland, die zijn, uh, dat gaat om enorm bedragen. dragen. Ja. Ja, Daar wordt nu aan gemorreld. ja dan kan je wel heel snel excuses inderdaad maar, verwachten. Maar van hebben, dat hebben dat wij ten... niks wat Rusland wil dan? <hijks> ja, kaas. Maar ja. Ja. <hijks> nee, maar ik, ik ja ja, we hebben het natuurlijk kijk uh, dit is niet een probleem wat je zo snel um, uh, uh, waar je zo snel een enorm drama van moet maken. Het is ook niet een probleem dat je zo snel oplost. Maar ja, er moet wel even heel goed en rustig naar gekeken worden. Um, ja, het feit dat Rusland dit, dit zo heftig aanpakt... betekent gewoon uh, dat we het best op moeten passen. Hmm. Er zijn ook wel meer dingen op het spel. Hè? Vergeet ook niet bijvoorbeeld dat er nog altijd... twee Nederlanders van Greenpeace vastzitten in Moermans Ook het schip, de Arctic Sunrise... ik was er gisteren je nog bij in Moermans Het ligt ook nog steeds daar in de haven. Ja, dat moeten we wel terugzien te krijgen. Dat moet allemaal via een hele nette diplomatieke manier. Yep. Ja, en zoals dat uh, nu gaat... Uh, ziet het er niet meer uit dat dat uh, schip ooit op terugkomt. Nog even over die Borodin, want uh, die is nu blij... Um, uh... Het NRC meldde vandaag dat de politie gisteren... een persbericht naar buiten wilde brengen... met precieze feiten die, uh, die er gemeld zijn... Hè, waardoor ze in actie kwamen. Dat waren nogal wat incidenten. Dat heeft iedereen vast wel meegekregen. Van mishandeling tot botsingen met de auto van de vrouw van Borodin. Van andere auto's, et cetera, et cetera. Uh, dat is teruggetrokken door... Uh, op, althans, dat zegt het NRC... Uh, op, uh, op bevel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Breng dat maar niet naar buiten. Maar toch, dat staat nu in de krant. Die Borodin. De, ik bedoel, het is voor Rusland ook niet handig... om een diplomaat in het buitenland te hebben... die dit soort dingen doet toch? Nee, dat is, dat, dat of zijn is ze wel wat gewend? Uh, God, dat weet ik niet. Nee, kijk, uh, dat, dat is zeker iets anders, maar vergeet je niet: dit soort incidenten gebeuren natuurlijk vaker. Hè? Ook hier in Moskou, uh, in de auto zie ik af en toe uh, auto's met diplomatieke kentekens. echt de meest grove verkeersovertredingen uh, gebeuren die je kunt indenken. zie je uh, uh, Twee weken geleden reed ik, no reed ik nog over een, uh, een, een eenbaansweg heen, zeg maar, een eenrichtingsstraat. Een er is al vanaf de andere richting keihard een auto van een uh, en van de Afrikaanse ambassade aangereden. Ja, uh, die houden zich ook niet aan de wet. Het is een beetje een, een, een, een uh, ja, dat, dat die weense conventie, hè, die de rechten van diplomaten over en weer regelt, die wordt erg misbruikt. Ja, dat betekent dat je dronken achter het stuur kan zitten. Dat gebeurt in Nederland, uh, dat gebeurt ook in het buitenland. Nou, als je ambtenaren kent met diplomatieke onschermbaarheid naar Rusland, vraag of die even in de voortuin van Poetin pist, namens som. <laughs> Namens nou, Tim Hofman, uh, Anja Roskamp nog even. Jij bent een man van de wereld, die reist veel. Uh, ken, je, ken je de Russische aard een beetje? Van, wat vind ja. jij ervan als je naar, naar luistert? Ja, ik, um, ja, het is een moeilijk geval. We zijn natuurlijk afhankelijk van de export. Je bent ook een handelsman. Ja, dit Hadn is we wel, een grote wezen? probleem. We zijn afhankelijk van de export. We weten dat alle diplomaten onschendbaar zijn... Dus ja, in de eerste instantie is het natuurlijk geen handig optreden van de politie. Dus jij snapt die excuses? Dus ik snap die excuses, snap ik heel erg goed. En ik denk dat het voor Nederland uh, zaak is om die zaak zo snel mogelijk op te lossen. Ook om die mensen van Greenpeace zo snel mogelijk vrij te krijgen. Ja, alles hangt met elkaar samen. En de kaas en de bloemen, laten we die ook niet vergeten, mensen. Um, uh, alles voor de handel, dat is een beetje de conclusie van dit verhaal. Um, uh, uh, ik ga je danken, Olaf uh, Koens. Tot de volgende keer. Er is veel in Rusland, dus we spreken elkaar snel weer. En zo meteen meer ook natuurlijk van onze cannabis, cannabis koning Arjan Roskam. Hij zit hier en gaat zo meteen zijn verhalen vertellen.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 vinden de jongens hier in de studio allemaal een heel fijn plaatje zie ik ze worden allemaal een beetje stil van de Google dolls met Iris beste Roelof hier aan tafel misschien wel de grootste wietkenner van de planeet. Arjan Roskam. Naar ja, van zijn komst waren wij benieuwd wat bekend Nederland eigenlijk het liefst in zijn jointje rolt. Dus ik heb even een heel klein belrondje gemaakt. Als eerste vroeg ik aan rapper Def P en die nog van de Osdorp Possy welke wiet hij het liefst rookt. Maakt me niet zoveel uit. Kijk, je hebt sterk, minder sterk, verschillende smaakjes binnen, buiten. Je hebt zoveel. En uh, White Widow is wel de meest uh, bekende sterke wiet. Kijk, als, uh, sterke wiet is natuurlijk lekker, maar als het minder sterk is, gooi je er meer van in. Orange butter. Zo. Dan heb je weer meer smaak. Dus ja, zo varieer je een beetje. Het is net koken. Het is net koken, was getekend Def P. Nou, rappers, dat is natuurlijk prijsschieten als het op wiet gaat, dacht ik. Dus de volgende was Lange Frans. Frans, hoe gebruik jij het john het liefst? Ik gebruik het niet. Alleen hars. Ik ken genoeg rappers die zichzelf helemaal een stuk in de kraag blauwen. Misschien kan ik je linken met iemand. Ja, Lange Frans wilde ons dus wel even linken met iemand. En waar kwam die mee op de proppen? Het nummer van de zingende kraammachinist. Want die is altijd sky high. Dus ik vroeg aan Lee Towers zeggen, uh, Lee. Roya Libanon of Zwarte Afghaan? Daar heb ik niks mee. Noordgaat. Ik was vader van vier kinderen. Ik ben van 46, hoor. Ik ben een maar wij kennen Dat allemaal niet in onze tijd. Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. enige uitdrukking die ik ken, dat is, dat is nogal dus, weet je wel. Nogal dus. <hums> <hums> <hums> e, nou, de naam van Lee is Haars, hij weet van. Niks. <laughs> Goed, Arjan Roskam. Jij gaat de hele wereld, zoals gezegd, over op zoek naar de beste wiet, de zaden met name. Hè? Van Afghanistan tot, nou ja, we kunnen elk land ongeveer wel noemen. Um, uh, jij bezoekt dat, dan ga je die zaden weer uh, meedemen naar Nederland en probeert daar een nieuwe uh, soort van te maken. Waar jij je wiet zoekt, lijken er ook altijd problemen te zijn. Zoals het uh, Colombia van uh, de vark. In die ja. gebieden ga je dat ook rondzoeken. Ja. Um, uh, de Taliban, Afghanistan, Afghanistan. Juist in de gebieden waar de Taliban dan nog heerst. Ja. Uh, waarom zoek je per se daar? Nou, vaak in die gebieden zijn ook hele goede soorten. En we gaan niet per se naar die gebieden. toe We zitten ook in Marokko, we zitten ook in Malawi. We zitten ook in Zuid-Afrika, in Swaziland... of in de Filipijnen. Dus dat zijn toevallig een paar landen die, die er nu uithaalt... waar grote problemen zijn. Ja, maar het is niet een soort thrill-seeker, spanningzoeker in jou... die, die graag dat op dat soort plekken gaat? Nee, maar heel toevallig zijn daar wel een aantal hele goede soorten. De basis van marijuana komt uit Afghanistan. Dus mm -hmm. ja, daar zit helaas nu de Taliban. Ja. Dus uh, het geeft ook weer aan natuurlijk uh, dat uh, de war on drugs ook natuurlijk eigenlijk de verkeerde afrechtse effecten heeft. Het stimuleert ook heel veel guerrillaoorlogen oorlogen die niet gestimuleerd zouden moeten worden. Als ja. Als je hele war on drugs niet zou bestaan... dan zouden ook heel veel van die oorlogen niet gevoerd worden. Maar die Taliban die laat jou met rust als jij daar aankomt. Geef ze even een pakje geld en uh, zegt, laat mij even. Nou, nee. Ik kom slecht geld. zaden halen. Nee, we uh, proberen dat tussendoor te laveren. Oh ja, en hoe doe je dat? Maar. Nou, bijvoorbeeld in Colombia hebben we het zo gedaan. Daar komt binnenkort komt onze film uit Strain Hunters Colombia. En daar hebben we gewoon de boeren een platform gegeven... om in onze film iets te zeggen. En om die reden mochten dus het gebied in. Ja, dat was een soort ruilmiddel. Een soort ruilmiddel, ja. ja heel slim, verstandig. Ja. Ja, zo, zo doe je dat. En je maakt ook overal reportages voor. Die maak je ook voor VICE, onder andere. Prachtige, ja. prachtige filmpjes. At BNN Today, daar hebben we zojuist al eentje van rondgestuurd. Um, laten we ook even kijken, want op die plekken... daar komen natuurlijk niet zo heel veel zadenvinders. Er zijn er ook volgens mij niet zo heel veel in nee. de wereld. Uh, maar dan vind je daar dus ook unieke dingen. Zoals enorme wietplantages. This is like two, three hectares... Like... 20.000, 30.000 planten. En you know dan weet je dat je find een champion zal vinden als je lang genoeg is Een massive field, vol pot. Een massive field, vol uh, pot. Het gaat er over uh, 20.000, 30.000 planten. Um, is dat allemaal in een crimineel circuit? Of wat, wat, wat, wat is de sfeer eigenlijk? Of zijn het gewoon boeren die, die dat dan? Nou, nee, nee, niet altijd in een crimineel circuit. Als je bijvoorbeeld Marokko gaat... Uh, daar is het eigenlijk technisch gesproken gewoon legaal. Hè. Sinds, de, sinds de oorlog tegen de Fransen... hebben de, de, de, de mensen in Driftgeberven afgedongen... dat ze voor de rest... Van de mensheid mogen kweken. Huh? Dus daar is het gewoon legaal. Nee, in Afghanistan is het eigenlijk identito, Zo zijn er eigenlijk in heel veel plekken. is het gewoon toegestaan in de wereld. Ook in Zuidelijke Afrika. daar wordt het gewoon legaal gekweekt. Ja. Uh, Colombia, Bolivia. Pas dat als de landen. grens overgaat. dan wordt het. Uh, Pas denk, als als er geen grens overgaat. Gaat, als er gesmokkeld wordt, dan komen ja. de problemen. Ja. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ja. in een grote hoeveelheden. Um, uh, hoe weet je waar je moet zoeken? Eigenlijk of ga je maar naar een gebieden. denk je. Ja. Nou, op onze, op onze strain, Strainhunter Forum daar hebben we 20.000 actieve leden die zitten wereldwijd. En wij hebben natuurlijk 25 jaar ervaring. Dus je krijgt heel veel tips uit gebieden waar hele goede wiet groeit. Wij weten dat ook. En ja, als connoisseur weet je ongeveer welke kant je op moet. En je weet ook dat je hele grote velden hebt om de, die, die ene wereldkampioen te vinden. Als je velden veld hebt van 10, 20.000, dan zitten er altijd twee, drie, vier planten tussen. Waarvan je weet dat zijn de hele goede. Daar probeer je de zaadjes uit te halen. Dus je probeert op het oogstgebied... En hele goede zijn dan planten die goed tegen de weersomstandigheden hier kunnen... of op een zolderkamertje kunnen overleven. Of zijn het uh, uh, planten die een bijzonder sterk uh, THC gehalte hebben of iets dergelijks? Wat is nee, dan de... vaak hebben ze helemaal geen sterk THC gehalte. Vaak ze een lager TSC oh, gehad. Bijvoorbeeld, Vietnam proberen ze bijvoorbeeld vandaan te halen, omdat ze daar heel goed tegen schimmels zijn. Ja. Daar, daar, daar groeien ze in de Mekong-Delta, en dat zijn de dus Planten die geschikt zijn om buiten te zetten in Nederland of in het noorden van Spanje of in het noorden van Europa. Dus je probeert overal bepaalde eigenschappen op te zoeken en die dan in te kruisen in een goede plant in Europa. En dat maakt hem uh, mogelijkerwijs tot een kampioenplant. Ja. Um, uh, dat is een spannend, spannende onderneming. De mensen die die filmpjes hebben gezien weten dat. Uh, je komt bijvoorbeeld bij de douane en dan moet je je af en toe er een beetje uit lullen. Luister even. Dit is de douane in Marokko. En hier zien we een nieuwe meisje, die ons met twee machten bevindt. takes a very, very long time to get through those customs. Anything they can find, whatever reason they'll hassle you. Ja, uh, hoe red je jezelf eruit? Want ze zijn op zoek naar zaden, naar planten, naar ik ja, weet niet wat. Maar... Nou, hier hadden we ontzettend veel geluk. Je moet je voorstellen dat uh, in dat middengebied van Marokko na 2000 L Één, elke tweede naam van elke kind Osama is. Dus je kan je voorstellen welk gebied je ingaat. Um, ja. Daar vonden ze heel veel camera's in onze auto. Ik was ook uh, helemaal gebukt. Dus ik had ook ze cameraties. zitten niet zo te wachten op Westerse camera's. Nee, ze wilden ja. absoluut niet te wachten. En we ja. werden dus aangehouden omdat we een verkeerde map op de auto hadden ge, uh, geplakt. Ja. En uiteindelijk zijn we na 3,5 uur onderhandelen zijn we weggekomen. En gelukkig hadden we op de formulieren staan dat we pers waren in onze vrije tijd. Dus daar zijn we uiteindelijk mee weggekomen. Maar ja, op een gegeven moment waren er twee agenten... Toen vier agenten, toen zes agenten. En toen komt de geheime diensten bij. En enige wat ze wat, niet wat, hebben gedaan wat, wat, om eruit te de, de magic te voeren, trick van Arjan dan, om eruit te komen. Nou, we zijn er daar uitgekomen ook met twee flessen whisky. En dat wil vaak toch wel lukken. Ja? Ja, ja, ja. Standaard uitrusting, ja. Opwijs. Standaard uitrusting is black label en sigaretten. Dat blijft het goed doen. Ja, dat blijft het goed doen. Uh -huh. Maar dat is natuurlijk alleen uh, met, met mensen natuurlijk. Je komt natuurlijk ook in situaties waar je gevaarlijke dieren hebt of, of gorilla of ja, andere dan kom je niet dingen. zo ver als dood met, uh, die, flessen, met die flessen whisky? Ja, ja. Uh, je raakt ook wel eens wel. Helikopters. ja, wie heeft dat nou niet op een gemiddelde ja. werkdag? Maar ook ja. je cameraman bijvoorbeeld. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe kon dat? Want het is een bizar verhaal. Ja, we hebben, we zijn drie jaar geleden zijn we in een hele vervelende situatie terechtgekomen in Zuidelijke Afrika. Ja, daar waren we een landing aan het filmen met jetskis. En uh, een van onze cameramensen die wou absoluut niet op de jetski doen. Dus de doodverhaai. Dat is een gebied waar bullsharks uh, breeden. En uh, we waren er ook van overtuigd dat hij uh, op de kant bleef. En uh, nee, om lang verhaal kort te maken... uiteindelijk is hij toch gaan lopen... nadat we klaar waren met de opname... S morgens om zeven uur. En we schieten natuurlijk tussen zes en zeven... we hebben het mooiste licht. Ja. En uh, we waren bezig. En hij komt niet meer op dagen, drie uur lang. Uiteindelijk zijn we gaan zoeken met veertig mensen. We hebben hem niet kunnen vinden. En uiteindelijk is hij uit het Mangrovebos gekomen. En toen is hij toch een soort met Crocodile die gaan uithangen. Is hij door het ding heen gaan lopen om terug te komen. Maar het probleem was, we wisten dat hij 15 kilo bij zich had. Tripod van 12 kilo en zijn camera. Oh. Die op zijn rug zat. En toen ik ging zoeken, ben ik heel erg uitgekleed op die rotsen. Bijna mijn elleboog gebroken. Dus ik was er bijna van overtuigd dat hij gevallen was. En toen die rivier in. Ja. Gelukkig is hij boven water gekomen. Ja, dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk onderweg. En dan een veel helikopter gevaardig. lijkt me dan nog wat lastiger kwijt te raken. Ja, helikopters die in beslag genomen worden... omdat uh, niet, wij niet helemaal duidelijk konden maken... wat we met die helikopter gingen doen. Ja, want je zegt natuurlijk wel dat je journalist bent. Dat doe je dan ook uh, daarbij. Maar je bent eigenlijk op een handelsmissie, toch? Mm, nou, belasting het is, de belasting We proberen de wereld te laten zien hoe belangrijk die kan. kan ja, dus we zijn dus een soort die van documentaire niks, nee. maar Ja, die documentaire maken in veel landen wil gewoon geld hebben. Die wil gewoon plat, ordinair geld hebben. Ja. En dat is dus gewoon een risico. Ja, ja. vaak moet je dan uh, op een bepaalde manier handelen... en raak je spullen kwijt. Dus bij die heli, dan, ze kwamen kijken, papieren checken en toen zeiden ze... Ja, nou, we hadden bepaalde importvergunningen nodig die we niet hadden. En toen is hij in beslag genomen. En hoe nemen ze die mee? Nou ja, die stond op een vliegveld natuurlijk en die kon niet verder vliegen. Ik... vliegen dus, <laughs> <laughs> ja. um, uh, heb je nou ook over de wereld je eigen plantages? Want dat is natuurlijk het allerslimste volgens mij. Je gaat naar zo'n gebied en daar zit uh, nou, een lokaal iemand die niet zoveel verdient. En jij verdient heel aardig. Je hebt een uh, kleine uh, fikse onderneming opgebouwd. Dus ja. je hey, weet je wat, kweek voor mij maar die kampioen dingen. En dan kom ik af en toe hier wel partijtjes halen. Nou, wat wij dus wij, ben je heel wij, aan, dus wij je geven zaden. gewoon zaden weg. En, en, en daardoor kunnen wij zien hoe onze genetica groeit. Dat is eigenlijk ons belangrijk ding. Als je natuurlijk veel zaden weggeeft. En dat doen we eigenlijk alleen in legale landen. In Spanje is bijvoorbeeld een hele industrie. In Zwitserland is een industrie. Canada is nu een hele industrie aan ontstaan. En nu gaat Uruguay. We gaan binnenkort naar Uruguay toe. Ja. Daar worden vergunningen uitgedeeld. Dus wij geven gewoon aan de plaatselijke boeren die een vergunning hebben. Geven we onze zaden. Ja. En daar kunnen we gewoon uh, ontwikkelen en uh, het proces volgen. Maar wat is je winst dat jij daar zelf naartoe bent gegaan? dat je het als eerste vindt. Nou, de, de winst is natuurlijk dat wij exclusief die soort houden voor drie, vier, vijf jaar. Daar winnen we een aantal kampioenschappen mee. We hebben bijvoorbeeld de laatste Dus die boer weken... daar tekent ervoor ook, of niet? Of haal je dan naar Nederland? Nou, dat dus... is niet echt nodig, want het is toch een exclusief ding. Wij hebben... ja, kijk er even streng aan. Nou, uh... we hebben vrouwelijk zaad, dus ze kunnen niet doorkweken met dat zaad, tenzij ze het in gaan kruisen met een andere mannelijke plant, en dan hebben ze niet meer hetzelfde product. Dus wij geven ze puur vrouwelijk zaad, waar ze dus eigenlijk verder niks mee meer kunnen dan het alleen opkweken. En die, die oogst houden wij in de gaten. Dat is wat wij doen. Het vrouwelijk is het sleutel voor het succes. Dat mogen wel duidelijk zijn. Arjen Roskam, we kunnen nog uren doorpraten maar uh, zoveel tijd hebben we helaas niet. Dank. Uh, we gaan alles wat jij uh, hebt verspreid ook via onze Twitter verspreiden en via facebook.com slash bnntoday en als je op Twitter zit, at today. Dankjewel. Waar gaat de volgende reis naartoe? Uh, dat moeten we altijd geheim houden in verband met de veiligheidsoverweging. Maar we gaan naar Zuid-Amerika met Vice. We gaan vijf nieuwe opnames maken. We gaan binnenkort een contract ondertekenen en dan uh, gaan we weer op pad. Dank spannend. Dankjewel. Radio 1. Ja, dan. Winfried Bajens. PNN Today. Het is uh, inmiddels dag 9 van de shutdown in Amerika. En hoe pijnlijk de gevolgen daar zijn, wordt steeds duidelijker. Zo is in 18 staten salmonella uitgebroken. Maar de voedselinspecteurs, ja, je raadt het al, die zitten thuis en kunnen dus niks doen. Stijn Hustings, correspondent in Amerika. Goedenavond. Hi, goedenavond. Uh, ja, dit is een ernstige zaak natuurlijk. Hoe ernstig is het? Nou ja, het is precies wat je zegt. In 18 Staten uh, is er nou een uitbraak geconstateerd. Uh, dat had wellicht voorkomen kunnen worden. moment dat dus die inspecteurs niet thuis hadden gezeten. Uh, en het gevolg is dat er nu al honderden Amerikanen ziek zijn geworden. En uh, ja, het is dan wel even de vraag uh, in welke mate dit, dit nog gaat uitbreiden. Ja, het gaat over kip, hè? Die kip, uh, worden, delen ja. van die kip worden dan teruggetrokken. Maar de kip die er ligt, ja, er is niemand die het gaat controleren. Dat is eigenlijk een beetje de situatie. Nou, in die zin, er zijn nog wel voedselinspecteurs actief, waar het nu vooral om gaat, is dat de mensen van het uh, Center for Disease Control, noemen het uh, de ziekteuitbraakbewakingsdienst, die zitten thuis. En die uh, hadden, als ze niet thuis hadden gezeten, kunnen zien dat er uh, niet alleen uh, in Californië, waar de bronnen zijn van deze uitbraak, maar uh, ja, dat er nu dus 18 staten zijn waar die uh, uitbraak is geconstateerd. En voor hetzelfde geld constateren ze dat over een paar dagen er in 25 staten uh, salmonella uh, is uitgebroken. Precies. Zo snel kan het gaan. Ja, als we dan even door gaan denken... want dit is natuurlijk maar één deel van de samenleving... en een probleem waar de overheid toch toezicht houdt, normaal gesproken. Op wat voor terreinen kan het nog meer misgaan? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld ook de luchtvaartautoriteit FEE. Die houdt uh, ook duizenden inspecteurs thuis. En dat zijn de mensen die normaal toezicht houden op de controleurs... die in dienst zijn van de commerciële luchtvaartmaatschappij. En die uh, controleurs, de commerciële controleurs... die zullen heus niet uh, zomaar een kist de lucht in laten gaan. Maar waar misschien zij zeggen... joh, uh, deze band die kan nog wel een vlucht mee. Uh, zegt een controleur van de, uh, de overheid... nou, laat deze kist maar aan de grond staan. Er is nog helemaal niks fout gegaan. gaan... laat ook vooral hopen dat dat uh, het geval is. Maar nou, je weet natuurlijk wel heel goed... dat uh, die 3000 instructeurs die nou thuis zitten... Uh, die, uh, hun baan is er niet voor niets. Nee. nee, precies. Uh, hoe reageert men eventjes hè, in Amerika? Bijvoorbeeld middenstand van die mensen die die kip hebben gekocht. Hoe reageren zij er eigenlijk op? Want die denken, ja, dat hebben wij die ook niet omgevraagd. Dan zitten we zitten nu met een partij uh, prutkip... Ja, dat is waar. Nou, goed, nu kun je de overheid denken en uh, niet het schuld geven van een salmonella-uitbraak. Uh, maar wat je nu wel ziet, is bijvoorbeeld uh, uh, vanmorgen was hier ook nog een, uh, een opiniepeiling. En uh, uh, niet meer dan 5 5 van de Amerikanen zegt nog het congres te steunen. Dus 95% ja. van de Amerikanen zegt, joh. Hier maak ik nou echt, echt een potje van. Uh, overigens blijkt me wel weer dat uh, 64% uh, die geeft aan de Republiek... en het is de schuld van de situatie. En ongeveer de helft van de mensen zegt dat Obama een democratische schuld hebben. Dus het trekt ook wel aan dat de verdeeldheid in het land nog steeds enorm is. Rapper Nelly die heeft er dan wel wat interessants over gezegd. Ik moest er wel een beetje om lachen. Die zegt, weet je wat, als jullie stoppen met werken... dan stop ik gewoon met belasting betalen. Nou precies, hij verwoordt verwoord natuurlijk wel een beetje een onderbuikgevoel dat hij hier uh, in Amerika leeft. En kijk, uh, Nelly, goed, uh, hij, hij hoort niet bij de intellectuelen intellect van, uh, van Amerika. Maar hij is misschien toch wel ergens een beetje een punt. Uh, en verplaats je ook maar eens in de, uh, de schoenen van de mensen die echt, echt last hebben van die, uh, van die shutdown. Ja. Uh, bijvoorbeeld, kijk, al die ambtenaren die krijgen straks, waarschijnlijk met terugrekening, het vak nog hun salaris teruggestort. Ja. Maar uh, de broodjesverkoper, bijvoorbeeld, uh, die. Uh, ja, die krijgt uh, niks gecompenseerd. E nee. Precies. Goed, nee, precies. Uh, het blijft nog gevolg hebben. We houden het in de gaten en wij bellen jou gelijk weer als er weer wat is. Stainhuis, Hustings, moet ik zeggen, vanuit Amerika over de gevolg van de shutdown. Dankjewel. BNM Today. Winfried Bayens. Het laatste woord, zoals iedere dag, is voor de bekende vrienden van de show. Te beginnen met schrijver Kluun. Dag Winfried. In mijn tijd dat ik in Antwerpen woonde, daar heb ik een tik aan over gehouden. Ik luister naar Studio Brussel. En vandaag werd er afscheid genomen van de Rode Duivels. En dat was live te horen op Studio Brussel, omdat ze vrijdag een wedstrijd in Kroatië spelen. De Rode Duivels. Die maken best eens een kans om wereldkampioen te worden. En dan presentator van BNN, Filimon Wesseling. Goedenavond, Infriet. Ja, dat we bij de publieke omroep moeten bezuinigen, dat staat bij kijken. Maar ik denk dat het op technisch vlak nog best wat mogelijk is. En daar wil ik me de komende jaren dan ook mee bezighouden. Alleen, innovatie en kijkcijferdruk, dat werkt elkaar tegen. Dus van dat laatste, graag iets minder. En dan is de goede ontwerper, uh, Floris van Bolle. Hé hey, Wimfried. Dat mechanisme dat je een hond een belletje laat horen... en hem dan meteen een stuk worst geeft. Op een gegeven moment begint die hond al te kwijlen... als hij alleen maar dat belletje hoort. Ik had net dus in de rij van de taxi precies zo'n momentje. Ik stond achter bij mensen Chinees te praten en het water liep me in de mond. Honger! Oké, okay, nou, goed om te weten. Hier is zometeen NWS Langs de Lijn met Robert Meder. En iedereen hier in de studio, dank voor je komst. Fijne avond. Ik, uh, doei. B -M -M. We krijgen elke dag vragen over de oorlog. Steeds meer Nederlanders gaan op zoek naar hun eigen familieverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.